5 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Arrestaties om kunstholroof Rotterdam melden Roemeense media. Programmamaker en regisseur Ellen Blazer overleden. Een college zorgverzekeringen wil GGZ-zorg drastisch beperken. In Roemenië zijn drie mannen opgepakt... die betrokken zouden zijn geweest bij de schilderijenroof... uit de kunsthal in Rotterdam, dat melden Roemeense media... De drie verdachten zouden inmiddels zijn voorgeleid aan de rechtercommissaris. De Nederlandse politie heeft het bericht nog niet bevestigd. Bij de kunstroof zijn werken gestolen van Picasso, Monet en Matisse. Of er bij de aanhouding ook doeken zijn teruggevonden is niet bekend. Ook over de rol van de drie arrestanten is nog geen duidelijkheid. Programmamaker en regisseur Ellen Blazer is overleden. Ze werd vooral bekend als de steun en toeverlaat van Sonja Barend. Jarenlang deed ze de eindredactie van haar praatprogramma's. Blazer bedacht format voor bekende tv-programma's als Per Seconde Wijzer en 2 voor 12 en de verschillende Sonja-programma's. Ze begon haar omroepcarrière in 1952 bij de afdeling Klassieke Muziek van de Wereldomroep. Na vijf jaar stapte ze over naar de Vara, waar ze tientallen jaren werkte. In 2011 maakte programmamaker Koen Verbraak een documentaire over het leven van Blazer onder de naam Ellen Blazer, Schitteren in de Schaduw. Ellen Blazer is 81 jaar geworden. Staatssecretaris Mansveld heeft vanochtend NS-directeur Meerstad... om opheldering gevraagd over de situatie rond de FIRA. Mansveld zei in de Tweede Kamer dat ze Meerstad duidelijk heeft gemaakt... dat het uitvallen van de hoge snelheidstrein onacceptabel is. Volgens Mansveld had dit nooit mogen gebeuren. Volgens de staatssecretaris heeft de NS de verantwoordelijkheid voor de Vira inmiddels weggehaald bij NS Highspeed. De hoge snelheidslijn valt nu direct onder de hoofddirectie van NS. Mansveld wil zo snel mogelijk een tijdelijke oplossing... voor de verbinding Amsterdam-Brussel. De staatssecretaris wil uiterlijk vrijdag van de NS daar duidelijkheid over. Belgische en Nederlandse parlementariërs houden maandag... een gezamenlijke hoorzitting in Brussel over de problemen met de Vira. Minister Dijsselbloem weet niet of Nederland per se... het braafste jongetje van de klas moet zijn... in de discussie over het terugdringen van het begrotingstekort. Dat zei hij bij RTL Z naar aanleiding van zijn benoeming... als voorzitter van de Eurogroep. Hij verwacht in Europa veel debat over de begrotingstekorten... en hij noemde het tekort van 3 een richtlijn. Maar Dijsselbloem zei dat in uitzonderlijke omstandigheden... landen meer tijd kunnen krijgen. De minister zei verder dat de eurocrisis... het dieptepunt achter zich lijkt te hebben. De opkomst bij de parlementsverkiezingen in Israël is tot nu toe hoog. Rond 4 uur vanmiddag lokale tijd had 47% procent van de stemgerechtigden gestemd. Vier jaar geleden was het percentage rond die tijd 41, meldt de Jerusalem Post. Premier Netanyahu riep zijn aanhang op om naar de stembus te gaan. Volgens hem zijn er berichten dat de opkomst in traditionele likud lager is dan het nationaal gemiddelde. De stembureaus zijn open tot 9 uur Nederlandse tijd en kort daarna komen de eerste exit polls. In de peilingen ging Likud aan de leiding. Likud vormt een blok met de ultranationalistische groepering... Israël Baitanou. Het college voor zorgverzekeringen... wil de vergoeding voor geestelijke gezondheidszorg drastisch beperken. In een conceptadvies aan minister Schipper stelt het college... dat alle psychische ziekten met een duidelijke lichamelijke oorzaak... niet langer vergoed moeten worden als GGZ-zorg. Dat zou dan ook gelden voor de behandeling van bijvoorbeeld dementie. Het CVZ wil dergelijke zorg vergoeden via het ziekenhuisbudget voor medisch-specialistische zorg. En daarnaast wil het college een maximale vergoedingstermijn van één jaar instellen voor bepaalde aandoeningen, zoals Asperger en Gilles de Latourette. Een groep betrokken hoogleraren aan wie het CVZ-advies heeft gevraagd, staat afwijzend tegenover de plannen. Het Algerijnse leger zoekt de vijf buitenlanders... die vermist worden na de terreuraanval op de gasinstallatie in Inamenas, in de Sahara. Medewerker van de Algerijnse premier Salal zegt dat het vijftal mogelijk gevlucht is... toen het complex werd aangevallen, onbekend is of de vijf nog in leven zijn. In de woestijn bij het gasveld is het nu koel. Overdag wordt het niet meer dan 18 graden en s'nachts koelt het af tot een graad of drie. Bij het gijzelingsdrama van vorige week kwamen 37 gijzelaars om het leven. Amsterdam vernoemt een brug naar de overleden leger des helsmajoor De brug ligt over de ouderzijds Achterburgwal in het Wallengebied. Het gebied waar Boshard jarenlang heeft gewerkt. Stadsbestuur kwam tot dit besluit vanwege haar grote verdiensten... voor Amsterdam en de Amsterdammers. Vorig jaar werd in Amstelveen ook een brug naar haar vernoemd. Major Boshard overleed in 2007. Krijgt u nog het weer, vanavond is het in eerste instantie vrij helder... maar vannacht trekken ook enkele wolkenvelden over het land. Morgen overdag is er naast bewolking ook ruimte voor de zon en het blijft droog. Het is wel koud, maximaal tussen min 3 graden in het zuidwesten en min 6 in het oosten. Awb ah, Verkeersinformatie. 14 kilometer file staat er inmiddels op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. is daar een ongeluk gebeurd bij Barneveld. Het staat vrij lang op de weg. Twee reisdokken zijn al een tijdje dicht. Aansluiten, dat mag je al vanaf één bruggen. En het zorgt er ook voor dat de A28 helemaal is vastgelopen. Ook een opvallende file op de A12 Den Haag Utrecht. Omdat er wat sneeuw bij Zoetermeer van een viaducten afviel... zijn ze dat nu aan het opruimen. Het veroorzaakt 13 kilometer file. In de binnenstad van Den Haag is het al te merken inmiddels. Logisch, dat bij Zoetermeer hebben ze twee rijstokken dichtgegooid. Richting Den Haag gaat het beter. Daar staat maar twee kilometer bij Zoetermeer. Maar ja, dat is ook minder verkeersaanbod. Dan die A28 die ik al noemde. Van Utrecht naar Amersfoort. Tussen Bergen Knoop, het Hoeverlaken Twaalf kilometer. En de laatste opvallende file staat ten zuiden van Rotterdam. Op de A29 naar Bergen-op-Zoom. Door een ongeluk bij de Heijenoordtunnel. Vijf kilometer. Daar zijn al een tijdje twee rijstokken dicht. Omrijden dat kan via Dordrecht. Maar het is ook heel druk op de A16.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 De Kracht van Sociale Media, een filmpje waarin een man in Eindhoven wordt mishandeld, verspreidt zich razendsnel over Facebook, over Twitter en is niet alleen in Brabant het gesprek van de dag. Twee daders uit België herkennen zichzelf en melden zich bij de politie. We beginnen bij het toezicht op de advocatuur. Dat moet beter oud-raad van State lid Renjan Hoekstra heeft onderzocht hoe dat kan. Hij wil onder meer dat dekens van de orde van advocaten... vaker langsgaan bij de advocaten. En ook verdient de manier waarop klachten worden behandeld... de nodige verbetering. Hoekstra sprak met ontevreden ex cliënten Ze hebben een klacht ingediend. En in de klachtprocedure bij de deken... wordt niet altijd herkend de wijze waarop de deken vervolgens omgaat met de klacht zoals zij die bedoelen. En ze waren niet tevreden over de manier waarop het is afgehandeld. Ja, en dat gaat niet alleen om de behandeling bij de deken... maar dat geldt ook voor de behandeling bij de Raad van Discipline. En de tuchtrechter. De tuchtrechter zelf. En het is voor burgers die op zoek gaan naar een advocaat... ook heel moeilijk om te achterhalen of je de juiste te pakken hebt. Nou ja, dat, dat is een punt wat wij dus ook uh, hebben geanalyseerd... en daar ook een aanbeveling over hebben gedaan. Je moet wel je weg weten in advocatenland. Wat is nu een goede advocaat op een gespecialiseerd terrein? Dat is niet Die... transparant? Nee. U heeft onderzocht hoe dat toezicht op de advocaten beter kan, professioneler. Wat is volgens u het kernprobleem? Het kernprobleem is dat tot nog toe het proactieve toezicht... Kantoren bezoeken. Gewoon het kantoren bezoeken, onvoldoende van de grond is gekomen. Uh, want je kunt niet alleen maar reageren op klachten, incidenten behandelen. Je moet het ook voor zijn. Je moet het ook voor zijn, en dat zei ik met heel veel nadruk, leg daar ook verantwoording van af. Ik lees ook dat uh, advocaten in opleiding een toets moeten afleggen als het aan u ligt. Ik was toen verbaasd. Hoeven ze dat dan niet? Tot nog toe niet, nee. En u zegt, een speerpunt moet het financiële toezicht zijn. Ja. Gaat dat dan over die advocaten die in het nieuws komen, die schoemelen, witwassen? Nou, Ik heb uh, bij mijn voorbereiding van het rapport mijn oren ook te luisteren gelegd bij anderen. En niet alleen binnen de advocatuur. En dan hoor ik, ja, er is zorg over de wijze waarop in de advocatuur omgegaan wordt met de witwasproblematiek. En overigens ook met de wijze waarop de financiën goed worden geadministreerd. Nu heeft de advocatuur een groot imagoprobleem. De afgelopen tijd vaak in het nieuws geweest op de vervelendste manier. Zijn dit nou de maatregelen die dat kunnen oplossen? Ik denk dat het wel een hele belangrijke bijdrage kan zijn om dat probleem op te lossen. Het imagoprobleem is gecreëerd door een aantal incidenten. Wees voorzichtig ermee, terughoudend, om aan een incident generale werking toe te kennen. Je kunt niet alles voorkomen, maar je moet als nationale orde wel alles doen om te verantwoorden dat je het mogelijke hebt gedaan om incidenten te voorkomen. U komt nu met dit rapport over verbeteringen, hoe de orde zijn eigen zaken beter kan regelen. Heeft het wel zin? Want ondertussen is de staatssecretaris bezig met een hele andere aanpak die zegt, ze moeten het niet allemaal zelf regelen, ik voer daar mijn eigen controlemechanisme toe. Ja, hij vindt dat er een onafhankelijk toezicht zou moeten komen. Dat is het wetsvoorstel, zoals dat luidt. Maar ik constateer vindt u dat dit systeem wel goed werkt? Dit systeem moet beter gaan werken. En dan heb je dat externe toezicht, denk ik, niet nodig. Maar de bewijslast ligt op dit moment bij de advocatuur. Ze moeten zet, laten zien dat ze het kunnen. Zet, ja, en zetten zaken goed op poten. En daarmee zijn ze zeker in het afgelopen half jaar hard van stapel gelopen. Waar mij nu om gaat is, wat zijn nu de concrete stappen die op dit soort terreinen zijn ondernomen. Anders Rijn, Jan Hoekstra, die het rapport schreef... over het toezicht op de advocatuur. In gesprek met Martijs van der Wiel. Straks na zes hoort de reacties van staatssecretaris Steven en ook van de Orde van Advocaten. Een filmpje wat niets aan duidelijkheid te wensen overliet. En dat gisteren door de politie in Brabant werd verspreid. Een groepje mannen loopt over straat in Eindhoven, komt een andere man tegen en slaat en schopt op hem in. Kennelijk zonder aanleiding. Na het tonen van het filmpje kwam een storm van reacties los op de sociale media. En met resultaat, twee mannen hebben zich vandaag bij de politie gemeld. Jordi Sebrian van de politie, goedemiddag. Goedemiddag. Wie zijn het die zich hebben gemeld? Dat gaat om twee jongens, 15 en 17 jaar oud, allebei uit België, uit de omgeving van, van Turnhout. Vanmorgen om half, zei, half elf zijn zij door hun uh, ouders op het politiebureau afgeleverd. Kijk eens door de ouders zelf, vanmorgen vroeg? Ja. ja. En maakten zij daarbij uh, gewacht van de commotie die op internet was ontstaan bij het tonen van het filmpje? Ja, we hebben in ieder geval duidelijk het beeld dat, uh, dat uh, alle aandacht die er is geweest op social media en in de reguliere media... Gecombineerd met het feit dat de beelden echt wel heel helder waren. Dus het was wel echt heel goed herkenbaar. Um, zij hebben besloten om zichzelf aan te geven. Omdat het waarschijnlijk anders een kwestie van tijd was geweest. Tot iemand anders ze had herkend. En ze toch opgehaald waren. En wat is uh, hun rol in deze zaak? Ja, dat is wat, nu, wat, nu, wat we nu gaan onderzoeken. Deze jongens zijn aangehouden, zijn in verzekering gesteld. Die gaan wij verhoren. En ja, wat exact hun, hun rol is geweest. En wat ik, uh, wie van de, van de acht zijn precies zijn, uh, ja, dat moet nu nog duidelijk worden. Uh, uiteraard zijn wij ook nog steeds op zoek naar de andere zes verdachten. Want ja, uiteindelijk staan op het filmpje acht verdachten en niet twee. Ja. ja, en kijk naar het filmpje. Zie je van die acht mensen dat het er een stuk of vier zijn die echt bij de feitelijke mishandeling zijn betrokken. Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Het zijn in ieder geval vier man die zich zeer actief, uh, zich, uh, actief bezighouden met, uh, met de mishandeling. Zo omschrijf ik het maar even. Andere vier houden zich wat afzijdig. Maar dat wil niet zeggen dat wij uh, ze niet alle acht even graag even willen spreken. Al is het maar om een beeld te krijgen wat nou precies de bedoeling was die avond en wat er nou precies gebeurd is. En vooral ook waarom. Maar vanmorgen vroeg zijn dus deze twee Belgen door hun ouders op politiebureau afgezet. Dan hebben ik toch aan dat de namen van de overige zes inmiddels bekend zijn. En laat ik het, laat ik het zo zeggen dat wij goede hoop hebben dat wij de andere verdachten ook aan gaan houden. Nu zijn er beelden van deze mishandeling. Hoe vaak komen zulke mishandelingen eigenlijk voor in het uitgaansleven? Nou ja, daar vraagt u me wat. Daar durf, ik echt geen, daar durf ik echt geen aantallen op te plakken. Het mag duidelijk zijn dat in een uitgaansgebied van een grote stad dat daar het over toch is. Uh, ja, gewoon met enige regelmaat opstootjes zijn en ook wel eens wat, uh, wat geweld uh, gebruikt wordt. Uh, even uit mijn eigen ervaring. Een, een, een, een mishandeling van deze omvang. Acht man die zonder enige aanleiding blijkbaar iemand te lijf gaan. En bovendien waar ook nog zulke heldere camera beelden van zijn, want laat dat voorop staan. Dat heeft natuurlijk ook voor deze grote aandacht gezorgd, dat er hele goede beelden van waren. Is in mijn beleving dan vrij uniek, maar ik durf daar echt geen aantallen op te plakken. Want Wat is dan de reden geweest om deze beelden naar buiten te brengen? Want het, het incident dateert al van begin deze maand, meen ik. Ja, precies. Nou, het is, dat is uh, opsporingsbelang. In eerste instantie kijkt de politie natuurlijk of wij gewoon de verdachte aan kunnen houden via hè, de reguliere opsporingsmiddelen, noem ik het maar even. Als je dan uh, op een gegeven moment te weinig aanknopingspunten hebt, ga je kijken van wat kunnen we nog. En dan komt uh, ja, de opsporingsberichtgeving. Dus uh, in, in, om, in dit geval bureau Brahma, maar op landelijk niveau opsporing bezorgd. Dat zeggen mensen wat meer misschien. Om dat in te gaan zetten. Ja, en dan is het een hele zorgvuldige afweging tussen privacy. Want ja, hè, het, het, je raakt natuurlijk heel erg de privacy van slag. Maar ook uh, van verdachten. En opsporingsbelang. En in dit geval hebben we echt opsporingsbelang uh, uh, laten wegen tegen, het, uh, tegen de privacy. En het opsporingsbelang belangrijker dus, gevonden. Een interessant punt wat Is ja, dus, uh, aansnijdt: de privacy van de verdachten, natuurlijk. die op dit filmpje waarschijnlijk eigenlijk als schuldig zijn. voor wat er rechtszaak gaat plaatsvinden. Want wat is dan de afweging geweest om dit filmpje wel naar buiten te brengen? Want je kunt zeggen, gelet op de massale reacties en het snelle um, uh, op, uh, opkomen van twee verdachten... zou je zeggen, nou doe dat met, uh, met veel meer zaken. Er zijn een aantal factoren die daarbij een rol spelen. Ik, uh, um, in ieder geval wat, wat, wat heel erg van belang is, is natuurlijk de aard van het incident. En uh, uh, ja, dit incident is zo ernstig bevonden. Ik, ik, u heeft de beelden ongetwijfeld gezien. Wat daar gebeurt is zo ernstig dat wij uh, um, uh, dat hebben laten opwegen tegen het, uh, tegen het privacybelang van de verdachte in dit geval. En uh, het opsporingsbelang groter hebben gemaakt. Als er geen andere aanknopingspunten meer zijn, is dit natuurlijk een heel mooi hulpmiddel. Even een korte slot. Hoe gaat het met de slachtoffer? Naar omstandigheden goed. Het is inderdaad al ruim twee weken geleden. Hij heeft aan de mishandeling een behoorlijk zware hersenschudding overgehouden... en wat verwondingen aan het gezicht. Daar is hij inmiddels behoorlijk van hersteld. Je kunt zich natuurlijk wel voorstellen dat op emotioneel gebied het ook iets met iemand doet. Die klap zal wellicht iets harder aangekomen zijn. Jordi Sebrian van de politie, dank u wel. Zometeen Sonja Barend over haar steun en toeverlaat. Overleden. Elle Blazer. René Passet, goedemiddag zeggen het eens. Op de A1, Tim, is de weg zojuist weer vrijgegeven bij Barneveld. Dat is maar goed ook, want het is behoorlijk vastgelopen op de weg daar. Niet alleen op de A1, maar ook op de A28. Vanuit Amsterdam op de A1 staat bij Barneveld 15 kilometer file. U mag al aansluiten bij één brugge. En op de A28 vanuit Utrecht tussen Soesterberg en Knoop het Hoevelake, 11 kilometer. Maar vooraan komt er dus weer wat beweging in. Helaas, bij Zoetermeer zijn ze nog steeds aan het sneeuwruimen op de A12. Er kwam wat sneeuw van een viaduct naar beneden. en Dat was zo gevaarlijk dat ze besloten om twee rijstroken dicht te gooien richting Utrecht. Nou ja, Als je dat in de avondspits hebt vanuit Den Haag... dan staat het dus alvast vanuit Den Haag-Malieveld. En in de stad zelf merkt u het ook. Alles bij elkaar, 13 kilometer. Ten zuiden van Rotterdam nog steeds problemen op de A16 en de A29 naar het zuiden. Vooral op de A29 vielen naar Bergen-op-Zoom voor de heidenoord Tunnel 5 kilometer. Dit is het nos Radio 1. Met Tim Overdijk. Artsen die fouten maken of strafbare feiten plegen, moeten harder worden aangepakt. Dat is de boodschap die minister Schippers van Volksgezondheid vandaag af wil geven. door een brief naar de Tweede Kamer te sturen. Verslaggever Marcel Bril. Het zijn voorbeelden uit de actualiteit van de afgelopen maanden. De omstreden neuroloog Jan Steur en een arts die werd ontslagen omdat hij verzwegen had dat hij was veroordeeld. voor het geven van de opdracht om zijn vrouw te vermoorden. Minister Schippers is er klaar mee. Prutsende artsen moeten niet meer kunnen prutsen. En dat is mijn missie. Om dat te bereiken wil ze een aantal dingen regelen. Zo moet altijd een tuchtrechtszaak gestart worden... als medisch personeel verdacht wordt van het maken van fouten tijdens het werk. We hebben niet een, voor niks een tuchtrechter. Dus als wij van mening zijn dat een beroepsbeoefenaar een uh, schorsing moet hebben... of een beperking van uh, wat hij mag doen... of überhaupt uh, nooit meer zijn beroep moet uitoefenen... dan hebben wij daar een tuchtrechter voor om dat te doen. Net zo goed als we een strafrechter hebben die uitspreekt of haar strafrechtelijk zaken aan de hand zijn, waar zij een oordeel over vellen. Nu moet dat eigenlijk ook al, maar doet de inspectie dat nog niet altijd. Net als bij Janse Steur een aantal jaren geleden zijn er nog wel eens afspraken gemaakt met desbetreffende artsen. Als ze niet meer in Nederland werken, dan krijgen ze geen tuchtzaak aan de broek. Edith Schippers gaat nu de IGZ, de inspectie, strenger controleren... om te kijken of ze zich nu wel aan de afspraken gaan houden. Nou, zoals ik in de brief heb geschreven, heb ik een afspraak gemaakt... met de nieuwe, net aangetreden inspecteur-generaal... om mij te rapporteren, zodat ik echt niet alleen de vinger aan de pols hou... maar gewoon echt daadwerkelijk zie wat de inspectie uh, doet. Eigenlijk kun je zeggen dat u op dit punt de IGZ onder curatelen stelt de touwtjes strakker aantrekt, zou ik liever willen zeggen. Dan naar een andere categorie, de zogenoemde medische beroepsbeoefenaren. Dat zijn artsen en verpleegkundigen... die buiten de spreekkamer of het ziekenhuis een misdrijf begaan. Daar moet volgens Schippers gekeken worden... of ze buiten de strafrechtelijke vervolging ook hun beroep kwijt kunnen raken. Dat gaat over mensen die hele ernstige uh, zaken op hun geweten hebben. Bijvoorbeeld moord... Um, als die dan um, uh, uit, de, uh, uit de gevangenis bijvoorbeeld uh, vervroegd uh, vrij worden gelaten. Ja, en zij gaan vervolgens in een verpleeghuis werken. Of zij gaan in een, uh, een omgeving werken waar hele kwetsbare mensen afhankelijk van hen zijn. Ja, dan probeer ik me maar in te denken dat mijn moeder of mijn kind in zo'n instelling zit en met zo'n arts te maken heeft. Daar slaat het mij koud van om het hart. En daarom wil ik daar ook kijken of we daar niet meer maatregelen kunnen nemen dan we tot nu toe hebben gedaan. Dit is nog maar een plan met vele haken en ogen. De komende tijd gaat minister Schippers kijken of dit daadwerkelijk ook een haalbaar idee is. Marcel Bril was dat over de discussies vanmiddag met uh, minister Schippers. Ellen Blazer is overleden. De vrouw die vooral bekend werd als regisseur van de talkshows van Sonja Barend. Eén keer stond Ellen Blazer zelf in het middelpunt van een show van Sonja Barend. Er is er één die het met mij al die 19 jaar heeft volgehouden. En dat is Ellen, Ellen Blazer. Nou wil ik je toch voor één keer, niet achter het scherm, maar hier, bedanken. Blazer bedacht de quiz 2 voor 12 en haalde per seconde wijzer naar Nederland. In een documentaire die over haar werd gemaakt door Koen Verbraak in 2011, vroeg hij haar wat er overblijft na 20 jaar televisiemaken. Nou, weinig. Ja. Ik denk dat veel mensen genoten hebben van de programma's. Ook, ook heel erg uh, de keer zijn gegaan tegen die programma's, dat is ook heel goed. En, uh, en dat ze ook, ik, daarom vind ik het ook nog ontzettend leuk dat ze nog steeds naar 2 voor 12 kijken. Dat geeft je toch een soort gevoel, nou, dat is toch eigenlijk wel een geslaagd uh, eind van je carrière als ze ermee doorgaan, ja. Ellen Blazer, overleed vanochtend. Ze werd 81 jaar en toen hier vanmiddag op de redactie... het nieuws van haar dood bekend werd... viel ook onmiddellijk de naam van Sonja Barend. Mevrouw Barend, goedemiddag. Dag, goedenavond. Gecondoleerd. Dank u wel. De twee-eenheid, zo wordt gezegd. Sonja Barend, Ellen Blazer. Maar wie was Ellen Blazer voor u? Nou, um, ja, twee-eenheid is wel goed gezegd. En um, Ellen heeft in... Uh, nou, hoe lang is het geleden, in 1977 uh, de Goed Nieuws Show bedacht. Dat vond ik al heel bijzonder toen, uh, om, dat, dat, iemand, dat er iemand is die een programma voor je bedenkt. En sinds 1977 hebben we dus dat programma gemaakt wat na de hand werd... zo'n jaar op maandag, dinsdag, woensdag enzovoort. Uh, en dat hebben we 19 jaar gedaan met ongelooflijk veel enthousiasme heel erg veel plezier met, met uh, langzaam wisselende redacties, want de mensen bleven altijd lang. En uh, uh, ja, wij hadden eigenlijk de tijd van, we de tijd van ons leven toen we het programma maakten. En, uh, en Ellen is altijd uh, de meest loyale. Uh, uh, hardwerkende, uh, lieve vriendin geweest... die je maar kunt voorstellen en de combinatie van, van iemand hebben... met, met wie je zulk verschrikkelijk leuk en interessant werk hebt... en het een feest vindt om het iedere dag te doen... en ook nog een dierbare vriendschap hebt. Ja, ik heb het altijd als heel bijzonder gezien. En godzijdank heb ik haar dat vaak gezegd. Hm. Als u het hebt over een loyale vriendschap... Ja. In tv-termen is kwaliteit een show sterk houden, spraakmakend houden... denk ik ook eerlijkheid van groot belang. Hoe was dat bij haar naar u toe? Nou, ze was, was behoorlijk eerlijk. Wij moesten... Uh, altijd elk programma bekijken als het was uitgezonden. Dus de programma's waren live. En, uh, en de, de eerstvolgende volgende redactievergadering en dag daarna, dan moesten we dat programma kijken. En ik heb alles moezer van de wereld verzonnen. Iedere keer weer opnieuw om dat niet te hoeven doen, omdat ik het gruwelijk vond. En uh, uh, en ook, trouwens ook de redactie, niet alleen Ellen, maar ook de redactie. Wij waren er wel, zij waren er wel goed in om te zeggen wat ze niet beviel. En wij waren er trouwens ook goed in om te zeggen wat ons niet beviel... Aan, als de redactie eens iets deed uh, waarvan we dachten... nou, dat had anders of beter gekund. Maar Ellen heeft mij in die zin uh, niet gespaard. En dat was maar goed ook, eerlijk gezegd. En dan hou je twintig jaar met elkaar uit. Ja. Het is ook nooit uitgewerkt? Nee, in, in die twintig jaar um, hebben veel journalisten die ons soms samenspraken... of soms uh, mij of haar alleen gevraagd. En hebben jullie nooit ruzie gehad? Nee, um, tot ieders verbijstering hebben we nooit ruzie gehad... We waren het wel eens niet eens, omdat ik vond uh, dat Ellen braver was dan ik. Dus ik zei wel eens tegen haar, ja zeg, uh, goeiemiddag, uh, straks gaan we nog aan braafheid ten onder. Um, en dan uh, vochten we het uit, wat we nou wel of niet zouden doen in het programma. Maar uh, nee, uh, van al die jaren samenwerking uh, is de dierbare vriendschap het mooiste van wat er is overgebleven... En, en God zij dank tot aan de dag van zaterdag heb ik haar voor het laatst gesproken. Uh, toen was ik uh, nog even bij haar op bezoek. En uh, nou ja, ik hoef niet het gevoel te hebben dat ik Ellen niet altijd uh, heb geprezen en dat haar God zij dank ook altijd heb gezegd. En dat je niet achteraf het gevoel hebt um, van had ik, maar, had ik het maar gezegd. Toen hm. ze er nog was. Ik ga u niet vragen hoe dat laatste moment was afgelopen zaterdag. Maar wat zou de luisteraar in ieder geval moeten herinneren van Ellen Blazer? Nou, dat ze uh, um, een, een ongelooflijk uh, creatieve mens was... die heel veel programma's voor de VARA heeft bedacht... die ook jarenlang gemaakt zijn en nog steeds... waarvan nog steeds uh, twee voor twaalf wordt uitgezonden... Um, en per seconde wijzen. En, uh, en dat het een, een aardig, lief mens was, um, en, en wat misschien niet iedereen op het eerste oog zag, omdat uh, Ellen kon ook streng zijn, hè, wat ook maar goed is uh, in zo'n redactie. Uh, maar aan de andere kant kon je er ook met één vinger omduwen, um, en had ze een heel klein hartje. Uh, ik zal er verschrikkelijk missen. En uh, het is het eind van uh, een hele lange samenwerking. Het eind van een uh, lang en fijn en succesvol en mooi tijdperk. En als in dat tijdperk wordt teruggekeken... zijn heel veel journalisten, interviewers die zeggen... ik heb zoveel opgestoken van Sonja Barend. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen in de televisiewereld... die dingen hebben opgestoken van Ellen Blazer. Wat ja. springt daarbij uit volgens u? Sorry, wat zei u het laatste? Wat springt daarbij uit? Wat heeft Ellen Blazer de regie, de televisiewereld, meegegeven? Oh, um, nou ja, ze heeft, denk ik, aan de televisiewereld meegegeven via mij... Um, uh, dat je altijd uh, vanuit je hart moet werken. Dat je uh, je heel erg goed moet voorbereiden. Dat je uh, weet wat je zegt. Dat het in veel gevallen, dat lag aan het programma... Uh, wat er werd uitgezonden, uh, uh, ook moest zorgen dat uh, uh, wat te lachen viel. Uh, en dat er, dat er een, uh, soms een hoog amusementsgehalte moest hebben. Dat je de mensen daar een plezier mee deelt. En, uh, uh, en ja, de, de, de bezieling, de, de ziel, uh, wat wij de nechommen noemen... Uh, die moest erin zitten. En als dat het was, dan was het geen plastiek, zoals Ellen altijd zei. Ach, kind, dat programma is geheel en al van plastiek. Dat was ongeveer het ergste wat je kon overkomen. En daarom staan wij niet stil bij de dood van Ellen Blazer... maar bij haar lange, lange leven. Sonja Darend, dank u wel.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 In de distributiecentra wordt gewerkt met wat de bond opjaagbonussen noemt. Als werknemers in een week 10% meer werk gedaan krijgen dan de norm... krijgen ze een bonus, maar als ze een kleine fout maken... kunnen ze die bonus alweer kwijtraken. En ook morgen hebben treinreizigers te maken met een aangepaste dienstregeling. NS en ProRail hebben besloten treinen te laten uitvallen... omdat het spoor door de vorst en de sneeuwval van de laatste dagen kwetsbaar blijft. Van dag tot dag wordt bekeken of de dienstregeling wel of niet wordt aangepast. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. Het weer. Willemijn Hubert. Ja, u heeft het vast al gehoord, want in het weekend gaat het dooien. Maar voordat het zover is, krijgen we eerst nog een aantal dagen met vorst. Zowel overdag als s'nachts. En dan kan de zomer ook streng gaan vriezen. Goed op de buitenkraantjes letten dus en dik ingepakt naar buiten gaan, want het is koud. En dan over nu. Het is urenlang mistig geweest in vooral het zuiden van Zeeland. Soms met zicht minder dan 200 meter. Maar dat begint nu eindelijk daar op te lossen. Het zicht knapt echt heel erg op. Vannacht neemt de bewolking in heel Nederland weer wat toe. Er waren vandaag flink zonnige perioden in delen van het land. Maar vannacht zijn er ook opklaringen. En in die opklaringen kan het streng gaan vriezen. Lokaal ontstaat ook dan wat nevel of mist. Als er bewolkt blijft, kan die mist eigenlijk niet ontstaan. En liggen de minima iets hoger, rond min 6 graden. En verder waait het. Er staat een oostenwind, kracht 2 tot 4. Morgen zijn er opnieuw veel wolkenvelden. Maar schijnt op de meeste plaatsen de zon ook wel even. Het wordt min 4 tot min 2 min 2 tot min 4 graden, bij een meest matige noordoostelijke wind, en het blijft droog, alleen in het noorden is er een kans op een enkele vlok sneeuw. En de dagen erna lijkt de zon wat meer terrein te winnen en het blijft droog, alhoewel een beetje motsneeuw ze af en toe niet helemaal is uitgesloten. In de nachten vriest het nog een graadje harder, maar in het weekend keert het tij, vanaf zondag liggen de maxima weer boven nul, en vriest het ook s'nachts niet of nauwelijks meer. Awb Verkeersinformatie. 150 kilometer file, verdeeld over 30 files. Er zijn drie plekken in Nederland waar het echt goed mis is. Bij Amersfoort, bij Zoetermeer en bij Rotterdam. Eerst Amersfoort maar eventjes. Op de A1 vanuit Amsterdam staat tussen Alfred Soest en Barneveld 13 kilometer. Er was eerder vanmiddag een ongeluk, maar daar is nu een vrachtwagen stilgevallen. De rijstrook is opnieuw dicht. Er staat 13 kilometer file achter. En dat is ook te merken op de A28 vanuit Utrecht. Tussen Soesterberg en Knap het Hoevelaken, 11 kilometer. Dan Zoetermeer. Op de A12 vanuit Den Haag is het verkeer helemaal vastgelopen. Dat komt omdat er bij Zoetermeer voor de avondspits wat sneeuw naar beneden kwam. Vanaf een, uh, een loopbrug boven de snelweg. Nou, dat levert nu 11 kilometer file op de A12 op. Maar in Den Haag zelf staat het inmiddels ook muurvast. De A15, Europort Rotterdam, bij het Vaanplein, 9 kilometer. Door een ongeluk op de A29. En daar staat voor de Heijlandertunnel 5 kilometer vielen naar het zuiden. Al een tijd lang zijn twee rijstroken dicht. Ten slotte, de A16, die hangt er een beetje mee samen. Dat was de alternatieve route. Maar inmiddels niet meer, want bij Dordrecht is een auto stilgevallen. Die blokkeert daar de boel behoorlijk. Er staat voor de Drecht-tunnel 22 kilometer. Bij Rotterdam, bij de Ringweg, bij het Herbrechtseplein mag je al aansluiten.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 Power to you, Vodafone. Vijf over half zes. Goedemiddag, u luistert naar het NOS Radio 1-chanaal. Feest vandaag in Berlijn. Frankrijk en Duitsland herdenken de ondertekening van het elysée verdrag Het symbool van de verzoening tussen beide landen na de Tweede Wereldoorlog. Het is ja, vielleicht, ons best gehütetste geheimnis dat die chemie stimmt. En dan kunnen we in ruhe goed samenwerken. Het is waar dat de franco allemande l'amitié franco allemande est exceptioneel is. We hoorden Angela Merkel die het heeft over goede chemie Een uh, Hollande over een exceptionele relatie. Hoe zit het tussen die twee? Dan gaan we eens even voor naar Berlijn, naar Wouter Meijer. Zeg eruit maar, Wouter. Nou ja, als je die plechtige herdenkingen hebt bekeken... vanmiddag is het heel indrukwekkend. Uh, na al die, al die militaire vertoon kwamen uh, de leden van het Franse parlement... in het Duitse parlement, dus dat was bomvol in de zaal. De regeringen allemaal samen, uh, de presidenten. Allerlei eminence griezen. Je gaat er bijna Frans van praten. <lacht> um, maar misschien, zei iemand anders... is het toch ook wel uh, het geheim van 50 jaar een speciale relatie? Uh, dan is het ook heel moeilijk om nog heel veel hartstocht... voor elkaar op te brengen. De voorzitter van het Duitse parlement mensen zijn het heel mooi, het is hartstochtelijk verstand, maar geen romantische liefde meer. Maar aanstekelijk is het dus wel als jij er Frans van begint te praten. Wat vinden de gewone Fransen en de gewone Duitsers er wel? Nou ja, die zijn er natuurlijk aan gewend... dat die twee landen al 50 jaar het zo belangrijk vinden. En het is natuurlijk een, een historische prestatie... voor zulke aardsvijanden die eeuwenlang oorlog tegen elkaar hebben gevoerd. Maar 50 jaar is in een mensenleven eigenlijk vrij veel. Dus de meeste mensen hebben het intussen begrepen... als een deel van de officiële raison d'etat. Wat, wat doen onze landen? Nou, die zijn vrienden. De afgelopen 50 jaar zijn er een paar miljoen scholieren en studenten... door de uitwisselingsprogramma's tussen Duitsland en Frankrijk heen gesluist. En... Gek genoeg is de dagelijkse werkelijkheid dan toch heel anders. Een enquête van deze week over wat mensen eigenlijk denken... levert op dat Fransen bij Duitsland denken aan bier, Merkel en auto's. En Duitsers die denken aan rode wijn en de Eiffeltoren. Dat kan allemaal op zich geen kwaad... maar het is natuurlijk niet heel erg veel beter... dan de clichés die andere landen over elkaar hebben. Goed, dan hebben ze een mooi feest vandaag over dat Elysee-verdrag. Uh, gaat het achter de scherm ook nog over andere zaken tussen die twee? Dat is maar te hopen dat het achter de schermen daarover gaat. In de grote toespraken niet echt. Hè. Uh, dat is misschien een gemiste kans van die toespraken. Franse commentator hier net op de Duitse tv... want ook daar is de totale verbroedering vandaag. Uh, mijn krant was vandaag samengemaakt met Le Monde. En de tv heeft hier expres dan Franse commentatoren. Die Fransman die zei... het was toch eigenlijk mooi geweest om één dingetje af te spreken... vandaag als symbool dat je kan zeggen dat hebben we vandaag bereikt. Terwijl het enige wat nu bereikt is... is dat Merkel en Hollande hebben vandaag besloten om elkaar te tutoyeren... Um, maar goed, maar. achter de schermen is het hopelijk gelukt toch om het iets weer te hebben over de banken, het toezicht op de banken, steun voor banken. Natuurlijk over Mali in, uh, in, in Afrika, waar Frankrijk in feite ten, in zijn eentje ten oorlog is getrokken. Duitsland steunt dat met woorden en met twee transportvliegtuigen. Maar bijvoorbeeld dan Duitse troepen daarheen sturen naar de woestijn, dat is absoluut taboe. Dus zo nuchter zijn die verschillen in de dagelijkse omgang toch nog steeds. Vanuit Berlijn, Woutermeijer, merci. Medewerkers in de distributiecentra van Albert Heijn worden behandeld als robots, zegt vakbond FNV. Er zou sprake zijn van opjaagbonussen, uitzendkrachten die ieder moment ontslagen kunnen worden... en Poolse werknemers die geïntimideerd worden. Verslaggever Jeroen Schudijzer was in Amsterdam bij de presentatie van het rapport... Het andere gezicht van Albert Heijn. Dus jij wilt supermarktmanager worden? Heel graag. Kom. Kan ik even helpen? Het andere gezicht... Rolmeijer van de FNV, wat bedoelt u daarmee? Ja, we kennen Albert Heijn allemaal van de, van de mooie, gezellige reclames. Hè? Leuk, hè? Speciaal op het Albert Heijn... Je zou Heen... kunnen zeggen de nationale troetelsupermarkt. Ja, daar zit een hele andere rauwe werkelijkheid achter. Van de helft van het personeel in de distributiecentra bijvoorbeeld... die uit zijn kracht zijn en in totale onzekerheid zitten... Laten we zeggen, het totale personeel dat voortdurend wordt opgejaagd. En dat is echt iets anders dan een Harry Piekema met als een gezellige Wulfpieter. is van Albert Heijn. Wat is jullie grootste ergernis? Albert Heijn is Oer Hollands. Hè? In de zin van de, de traditie, eh, kwaliteit, zekerheid, vakmanschap. Mm -hmm. nou, dat langzamerhand zou je kunnen zeggen bij Albert Heijn de vaste baan wordt afgeschaft. En eh, dat verwacht je niet van een merk dat eh, zo ontzettend geliefd is. Want is dat het grootste probleem? Al die mensen die eh, in deeltijd werken. Nou, niet zozeer een deeltijd, maar vooral totale onzekerheid hebben. Dus uh, je zult zo meteen spreken met een aantal uh, mensen... die eigenlijk al jarenlang uh, in de onzekerheid zitten. Dus na een jaar bijvoorbeeld er weer een paar maanden uitgaan... en dan weer terug mogen keren tegen het laagste loon. En zo gaat het dan jaar in jaar uit door, een soort van carousel. Wat is er nog meer? Een enorme werkdruk dat die uh, verder omhoog gaat. Je zou, als je dat illustreert, aan de hand van colaflessen... mensen verslepen natuurlijk niet de hele dag alleen maar colaflessen... maar ook dan is de norm op dit moment zo'n 22.000 colaflessen per dag... En dat aantal is in de afgelopen tien jaar ongeveer verdubbeld. We hebben de Arbeidsinspectie gebeld en die weten niks van problemen bij Albert Heijn. Ja, dat kan, want de Arbeidsinspectie, ik heb begrepen dat die niet, zo, niet meer zo heel veel inspecteurs hebben. En het gaat ook niet altijd om Arbeidsinspectie, het gaat ook om zaken die, laten we zeggen, eh, gewoon niet goed zijn. Eh, die misschien in theorie wel goed geregeld zijn, maar in de praktijk. Uh, in de praktijk van alle dag, uh, absoluut onzeker zijn. Dus daar gaat de arbeidsinspectie niet altijd over. Ik zag op de, de site van uh, Sociale Zaken... daar is een meldpunt tegen uitbuiting op de werkvloer. Hebben deze mensen zich daar gemeld? Nee, want zij melden zich bij de vakbond, zij organiseren zich. En dat is veel beter dan 100.000 meldpunten bij elkaar. Ik zie hier een aantal medewerkers. Het probleem is dat meer Dus hier speelt de taal een belangrijke rol. Een van de dingen die de mensen gisteren bij hun actie in Al bij Albert Heijn Zwolle hebben geëist. is loonstrookjes graag vertaald naar de Pools. Maar nog veel belangrijker. De ruimte en de tijd krijgen om Nederlandse les te volgen. Iets wat tot nu toe pertinent geweigerd wordt. dat zo is probleem de 1800 euro huur per maand betalen ze. Voor een bungalow in Oldenbroek. Is het zo, meneer Meijer, dat Albert Heijn dat heeft uitbesteed aan het uitzendbureau? Ja, het regelwerk en de huisvesting. Eh, maar wij zeggen ervan: dat kan wel zo zijn. Maar Albert Heijn kiest ervoor om de helft van zijn personeel dan kennelijk bij dat neer te kwakken. Ze kunnen er ook voor kiezen om die mensen zelf in dienst te nemen. En ze dus goed te behandelen. En dat lijkt heel erg op wat je ook bij de uitbesteding in allerlei andere sectoren ziet. Eh, van de opdrachtgevers die tegen de schoonmaak- of beveiligingsbedrijven zeggen: we hebben er niks mee te maken. Albert Heijn is verantwoordelijk. En als Sander van der Laan, Albert Heijn Topman, zegt: we are one big happy family. Dan moet het ook gelden voor de uitzendkar. Is dit ook uh, om de FNV weer een beetje op de kaart? Ja, dat hoor ik tegenwoordig bij iedere actie die de FNV voert. Ja, als mensen dat denken, dan denken ze dat maar. Wij zijn een vakbond, wij organiseren mensen en wij stellen misstanden aan de kaak en dat doen we bij Albert Heijn en dat doen we bij de Aldi en dat doen we overal. En dat zullen we blijven doen. We hebben natuurlijk gebeld met Albert Heijn, die wil alleen schriftelijk reageren en zich zich niet te herkennen in het rapport. In de nieuwe CAO moeten afspraken komen over werkzekerheid en werkgelegenheid, al dus Albert Heijn. En ook zegt het bedrijf dat minder dan de helft van de werknemers uitzendkracht kracht is en dat dat percentage naar beneden gebracht wordt. De geestelijke gezondheidszorg moet de uitgaven beperken. Dat staat in een conceptadvies van het College voor Zorgverzekeringen aan minister Schippers. Erin staat onder meer dat voor de behandeling van psychische klachten... na rouw of na scheiding of na seksueel misbruik niet meer vergoed moeten worden. Hoogleraren Psychiatrie en Psychologie vinden dat het CVZ een heiloze weg inslaat. Robert Schoevers, goedemiddag. Goedemiddag. Hoogleraar Psychiatrie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Een heilloze weg. Hoezo? Nou, um, wij steunen als geestelijke gezondheidszorg... en ook als hoogleraren die daarbij uh, betrokken zijn... steunen wij van harte het idee dat je moet kijken... hoe je de gezondheidszorg en ook de geestelijke gezondheidszorg... zo doelmatig mogelijk organiseert. Dus... Hoe kan je zorgen dat de juiste patiënt op de juiste plek in de gezondheidszorg... de meest optimale behandeling krijgt tegen uh, nou ja, de meest uh, efficiënte kosten? Um, wat er hier gebeurt is dat uh, eigenlijk vrij lukraak door het college voor zorgverzekeraars... een aantal diagnoses worden uitgesloten van behandeling in de GGZ. Terwijl er helemaal niet een soort idee achter zit over hoe je... Een uh, uh, gezond. Uh, hè, hoe je dat hele gezondheidszorgsysteem op een efficiënte en voor de patiënt uh, meest optimale manier organiseert. Want welke, want voorbeeld... welke, want welke diagnoses worden volgens u lucraak geselecteerd? Nou ja, u noemt, dat, u noemt dat voorbeeld van mensen die heftig kunnen reageren op, uh, op seksueel misbruik of op iets heel, heel ernstigs wat iemand overkomt. Dan kan het zijn dat je op dat moment nog niet voldoet aan een stoornis. Maar dat het wel heel zinvol is om met een VGZ-professional te kijken naar hoe je daarmee omgaat en, en, en hoe zich dat ontwikkelt. Dus het, het denken over wat dan een, een, een, een zeg maar werkzame vervolgstap zou zijn is wel degelijk... ...kan dat het domein zijn van de geestelijke gezondheidszorg. Hetzelfde is dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen klachten en stoornissen. Nou ja, dat is een, een graduele overgang. Hè. Iemand heeft depressieve klachten of iemand heeft er één of twee meer... ...en dan voldoet hij aan een diagnostisch criterium. En als hij alleen maar klachten heeft, zou hij niet uh, een behandeling mogen krijgen... ...en even daarna wel. Uh, de, de, je moet veel meer kijken naar welke patiënt heeft nou wat nodig op welk moment... En het bestuurlijk akkoord wat daarover is gesloten... beoogt juist om met elkaar te kijken hoe we dat organiseren. Maar dan, eh, als je nu zegt, een aantal categorieën sluit ik uit... en er zijn nog meer voorbeelden, dan doorkruis je eigenlijk dat hele proces... en dan doe je iets wat eh, eigenlijk heel destructief is voor uh, de, de opbouw van die gezondheidszorg. Want als je in een vroegtijdig stadium niet voor je klachten wordt behandeld... of daar niet vergoed, een vergoeding voor krijgt... dan leidt dat mogelijk tot meer stoornissen, tot meer serieuze diagnoses... Dan, uh, dan, dan je zou, zou hebben wanneer je dat niet doet. Ja, daar heeft u helemaal gelijk in. En uh, dat is ook een van de redenen waarom uh, er uh, steeds meer belangstelling staat... bestaat voor iets als preventie of vroege interventie bij mensen die klachten hebben... Dat kan dan uh, gebeuren, dat kan bijvoorbeeld met e-health, dat kan met allerlei programma's die niet heel duur zijn, maar waarvan we weten dat het effectief is in het voorkomen van ernstige problematiek. Um, dat is niet alleen in de psychiatrie, maar dat is in de rest van de gezondheidszorg. Ook een probleem, hoe je dat nou betaalt met elkaar. Ja, maar dat zijn even, ik wil toch even naar het advies, want daar gaat het ook om. Met mensen die dan misschien nu naar luisteren en dat met zich meedragen en denken: van, hé, waar gaat die naartoe? Want u bent zelf, samen met twaalf andere collega's, gehoord door het CVZ voordat we met dit conceptrapport en advies kwamen. Hebben ze dan niet alles op een beetje heldere manier uitgelegd? Dat zou je kunnen denken. Wij hebben er veel aan gedaan om dat uit te leggen. We hebben ook. Na die overleggen hebben we nog uh, informatie aangeleverd. We hebben nog antwoord gegeven op aanvullende vragen. Uh, maar wij waren erg verbaasd. En dat is ook uh, de aanhef van onze brief die, uh, die uh, deze week bij het CVZ weer terechtkomt. Wij waren verbaasd wat er met al die informatie is gebeurd en wat er uiteindelijk uit is gekomen. En wij kunnen ons op geen enkele manier verenigen daarmee omdat het eigenlijk ja alles wat we ervan weten, alles wat er wetenschappelijk... en ook vanuit de praktijk over bekend is... De, de, dat heel veel dingen daar niet in worden meegenomen. Ja. Dus Het is een hele eenzijdige, uh, heel erg financieel gedreven manier om er naar te kijken... waarvan we denken dat het uh, tamelijk onwerkbaar wordt. Een brief naar het CVZ, daar bericht ook naar de minister? Ja, dat zou heel goed de volgende stap kunnen zijn. Maar uh, allereerst is, uh, um, wordt ons nu gevraagd op de, om te reageren op een rapport... Uh, of op een advies waar we voor gehoord zijn, maar uh, waar we ons niet in herkennen. Robert Schroefers, hoogleraar psychiatrie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dank u wel. Straks een verslag uit Brunei, waar koningin Beatrix op staatsbezoek is. Er waren ook heel veel Nederlanders. Hoort u zo. René Pazet bij de AWB. Het is kort voor zes. Ja, met 175 kilometer file, Tim. Uh, vooral rond Amersfoort. Veel vertraging op de A1 en de A28. Maar ik heb ook goed nieuws. Bij Zoetermeer is zojuist uh, het sneeuwruimen afgerond. En daarom is uh, alles weer open op de A12 naar Utrecht. Nou die 10 kilometer file nog wegkrijgen vanaf uh, Den Haag centrum. Ook problemen nog steeds bij Rotterdam. De langste file staat daar op de A16 van Rotterdam naar Breda. Tussen het plein en het Drechttunnel, 20 kilometer. Dit is het nos scenario met Tim Moverdick. Malinese en Franse militairen rukken steeds verder op in het noorden van Mali. Gisteren trokken de militairen de stad Diabali binnen. Toen bleek dat de opstandelingen al waren vertrokken. Ze waren gevlucht na Franse bombardementen. Afrika-correspondent Koer die bezocht het stadje vandaag. Het eerste dat opvalt bij de binnenkomst van Diabali is dat het stadje nu in handen is van. Het Malinese leger, die hebben zich uh, gevestigd uh, op het erf van de kerk. En het kruis van de kerk is eraf geschoten. Dat zijn de laatste stukjes van het standbeeld van Maria. Dat ineen is uh, geslagen op het altaar van de kerk. Plastic bloemen verscheurd, glas. Hier is wraak genomen. François staat beteuteld voor de kerk van het heilige hart te kijken. Hij is lid van, uh, van deze kerkgemeenschap. Voelde u zich niet uh, bedreigd? Hebben de rebellen iets gezegd? De rebellen hebben sensibiliseren de mensen. Ze zeggen dat ze voor de sharia de paar mensen die hier achterbleven in het dorp, die te horen van de rebellen... dat ze hier gekomen zijn om het islamitische strafrecht sharia in te voeren. Zijn er ook dorpelingen... ...die steun hebben gegeven aan de rebellen. Er waren een paar inwoners, de Wahhabisten, ...een vorm van extreme islam... ...die gaven steun aan de rebellen. Ik ben nu naar de moskee gelopen van de imam Saïdou. Kaïta en Kom zijn erf binnen. Onder uh, de mangoboom zit Zaidoukaita en hij is kwaad. Hij is kwaad, want hij wordt beschuldigd samen te hebben gewerkt met de islamitische radicalen toen ze hier binnenkwamen. Dorpjes dorpje is net bevrijd en hij zegt, nu zegt iedereen dat wij samenwerkten met ze, dat ze hier kwamen bidden in mijn moskee, omdat we korte broekspijpen hebben, dat we daarom bij de islamisten horen. Ze zeggen, de dorpelingen, dat we een kameel voor ze geslacht hebben. Het is niet waar. Ze zeggen dat we een lijk van de rebellen hebben begraven. Het is niet waar. We weten helemaal niet wat ze willen, deze islamisten. Maar nu worden wij door de dorpelingen beschuldigd... met ze te hebben samengewerkt. Ik ben kwaad. Ik ben kwaad. Ik ben een gewone visser. Ik ben iemand die in de reisvelden werkt. En ik probeer mijn brood te verdienen. En ik ben imam. Maar ik heb niet... Met ze samengewerkt. Ik vrees voor de toekomst dat ze vragen op ons gaan nemen. Het uh, kantoor van de burgemeester van Diabale is ook geplunderd. Er zijn nog een paar schrijfmachines die zijn blijven staan, maar hier hebben de rebellen ook. Huis gehouden. Meneer de burgemeester, de islamisten zijn er nu ook onder u? Er zijn dorpelingen die zeggen dat ze hier nog steeds in het dorpje zijn. Dat is islamist. Ja, dat is islamist. Integre. Nee, daar moet u een verschil tussen maken. Ja, er zijn fundamentalisten in dit dorp en die hangen die vorm van islam aan. Maar dat zijn nog geen rebellen. Bij het huis van de burgemeester is een kazerne geraakt door. Uh, Frans vuur toen ze hier uh, binnenkwamen. Dit is een hele rugzak vol met kogels, granaten. Dit was uh, de basis van de rebellen een week lang. En toen ze opeens met de staart tussen de benen moesten weglopen... hebben ze hier ontzaggelijk ver van dit militaire speelgoed achtergelaten. Maar heel, heel gevaarlijk. Je kan hier in ieder geval uit concluderen dat de rebellen goed bewapend zijn. Vanuit Diabali, correspondent Kurt Lindeijer. Het was een oranje dag vandaag in Brunei. Tijdens haar staatsbezoek bezocht koningin Beatrix... samen met Willem-Alexander en Maxima het belangrijkste bedrijf in het land. Het Nederlandse Shell. Het bedrijf ontdekte in de vorige eeuw olie voor de Bruneise kust... en dat heeft het land en de heersende sultan enorme rijkdom gebracht. Verslaggever Menno Remeijer volgde het bezoek. Dan hadden ze dit staatsbezoek nog niet gezien. De Nederlandse kindjes met vlaggetjes. Overal ter wereld kom je ze tegen. En ja hoor, ook uiteindelijk hier in Brunei. Ook niet zo gek, want we zijn in Panaka. Maar we hebben wel een paar dingen nog te vertellen, niet meneer Ja, zeker. Ja. Uh, we hebben net even geoefend, hè? Er, nog niet. Want Panaka was, even... is de plek waar de Shell-medewerkers wonen en onder hen veel Nederlanders. Een hele grote, echt een hele grote vervloeking, die zijn. Ja. Die is voor de koningin. Een bezoek aan de Shell Compound kon dan ook niet missen in het programma van koningin Beatrix. Alle kinderen van Shell medewerkers hier? Uh, ja, de meeste zijn van Shell medewerkers, uh, ik denk 90%. En uh, een aantal kinderen is van, uh, ja, van zogenaamde contractors, dus van bedrijven die uh, van andere kanten van de wereld komen. Dus, uh, ja. En voorbereid op het uh, bezoek van de koninklijke familie, begrijp ik? Ja, nee, absoluut. We hebben, we, hebben, we hebben geoefend en we hebben vlaggetjes en uh, sommige kinderen hebben kronen gemaakt. Dus uh, ja, allemaal heel erg leuk. Ja. Maar omdat het toch twee uur van de hoofdstad af ligt, kwam ze per helikopter. En zoals het dan gaat binnen het tekenen van het gastenboek... ...en een uitleg over de activiteiten van Shell in Brunei. Met daarbij ook een directe videoverbinding met een van de platformen voor de kust van Brunei van Shell. Yes, we can see you. Hallo. hallo. I wilde to ask you a question. Um I just heard you are on sea for two weeks in a row. Um, that's quite long. How do you manage with a family? Um is it accepted by your family that you're away for such a long time and on such a responsible job? Uh, how do people react to that? Okay, so thank you, your majesty Queen Beach. Shell, al zo'n 80 jaar actief uh, hier in Brunei. Answer, en verantwoordelijk voor de grote rijkdom van dit land. <laughs> Dank voor je this morning. Bye. Bye! Jeroen van Duin is uh, van Shell, maar ook de Honorair Consul. Shell en Brunei, on onlosmakelijk met elkaar verbonden? Ja, we hebben een hele lange historie. Uh, sinds 1929 was, uh, was Shell de eerste die olie hier vond. En we hebben dus uh, meer dan 80 jaar al een samenwerking tussen Shell en de Bruneise overheid. Dus ja, onlosmakelijk. Ja, en, en hoe belangrijk? Ja, ik denk voor, voor Brunei eh, 90% van de inkomsten komen uit olie en gas. En daarvan is 90 komt 90% van, uh, van Brunei Shell. Hè, dus uh, ja, belangrijk. Het NOS Radio en Journaal Media Overzicht. Martijn naar Huis. De huidige bouw is eigenlijk niet meer van deze tijd. Dat vindt de bestuursvoorzitter van het bouwbedrijf Bam. Want zijn medewerkers zijn nu te vaak vrij, zei hij op BNR Nieuwsradio. Het is denk ik in de jaren 80, 70, 80 is dit ontstaan. Hè, bij de introductie van het woord arbeidsduurverkorting, ADV. Uh, en ik, ik denk dat bij uh, de nieuwe CAO-onderhandelingen er, er meer met een open mind moet worden gekeken of dit soort dingen nog wel van deze tijd zijn. De bestuursvoorzitter van bouwbedrijf Dura Vermeer zei eerder ook al dat de bouw-CAO moderner moet. Op de voorpagina van NRC Handelsblad een mooie foto van de presidentiële openingsdans in Amerika. Door de hoek van de foto in de grootte van het ronde podium lijken Michel en Barack Obama net twee poppetjes op een bruidstaart. Minister Dijsselbloem verwacht in Europa veel debat over de begrotingstekorten. Het tekort van 3% is een richtlijn, zei hij op RTLZ. En in bijzondere exceptionele economische omstandigheden uh, kan een individueel uh, land meer tijd krijgen. Dus we zullen het komende jaar vast en zeker discussies krijgen in de um, eurogroep... ook over uh, de situatie in de specifieke landen en die bijzondere economische omstandigheden... Maar ik vind dat we echt terughoudend in moeten zijn. We moeten echt proberen uh, zoveel mogelijk, zo snel mogelijk naar dat begrotingsevenwicht toe te werken. Nou, er is dus nog wel wat ruimte en die is ook wel nodig, zo lijkt het. Veel kranten schrijven dat Dijsselbloem veel zal moeten schipperen. In het Ierse graafschap Kerry mogen mensen van het platteland na een paar biertjes best in de auto stappen. Dat hebben plaatselijke politici bepaald. Things, no more than that. Een paar biertjes, dat kan dus best. De plaatselijke politici die ja zeiden tegen het plan, zijn allemaal Pub-eigenaar, maar het is echt geen eigen belang, zeggen ze, en ze willen ook echt ook niet nog meer verkeersdoden door drank. Ze willen juist doden voorkomen. Wat ik probeer te doen is te voorkomen, want het is door O'Connor gezegd dat suicide een steeds groter probleem wordt. Door de strenge drankregels raken mensen op het platteland in een isolement... en plegen ze zelfmoord, zei hij op de Ierse radio en in tal van kranten. Mensen kunnen gewoonweg niet meer een biertje drinken in de pub... want er rijden geen bussen of taxis helemaal naar hun huis. Ja, dag, zegt de burgemeester. Autorijden met drank op is gewoon levensgevaarlijk. Het is ontzettend verhaal. Ik weet niet wat expertise je zou hebben om naar een persoon in een bar... en hem een permit geven. Ja, wie baalt het dan eigenlijk wie er nog mag rijden na wat drank? Het plan wordt natuurlijk niet ingevoerd. Andere Ierse politici hebben al gezegd dat ze er helemaal niets in zien. En dan bijvoorbeeld van het periode nog een mooie foto van Badr Hari. De kickboxer die wordt beschuldigd van zware mishandeling alsnog in vrijheid. De rechtszaak afwachtend. Op de foto stapte hij net uit een Porsche met de brede grijns en een duim omhoog naar de fotograaf. Our journey is not complete until all our children...